Jan van der Putten met het NOS-journaal. De terreurdreiging gisteravond in Rolls. Melden verschillende buitenlandse persbureaus. Ze baseren zich op bronnen in Spanje. De Nederlandse politie wil er niets over kwijt en zegt alleen dat het onderzoek loopt. Een tip over de terreurdreiging kwam van de Spaanse politie. Een concert van de Amerikaanse band Alalas in Rotterdam werd daarop afgelast. Even later werd een Spaanse bestelwagen gezien die verdacht heen en weer reed. Er bleken gasflessen in te liggen, maar ook allemaal spullen die van een loodgieter of een klusjesman zouden kunnen zijn. De chauffeur, een Spanjaard, is meegenomen naar het politiebureau om te worden gehoord.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 Er worden steeds minder zondagskinderen geboren, blijkt uit cijfers van het CBS. Iets meer dan 11 van de kinderen wordt op een zondag geboren, tegenover bijna 16 op vrijdag. Vroeger was het gelijker verdeeld, maar tegenwoordig bevallen vrouwen meer in het ziekenhuis en worden geboortes ook steeds vaker gepland. Hoewel veel ouders de voorkeur hebben voor een lentekindje, worden de meeste baby's in het najaar geboren. Dat komt volgens het CBS doordat het vaak langer duurt dan verwacht om zwanger te worden. De bouw heeft opnieuw een goed kwartaal achter de rug. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 6,3 meldt het CBS. Vooral kleine en middelgrote bouwbedrijven deden het goed. De grote bedrijven met meer dan 100 medewerkers zagen hun omzet maar een beetje groeien. Het is al het elfde kwartaal op rij dat de bouw in de lift zit. En het weer nog. In het oosten nog veel bewolking met lokaal kans op een bui. Van het westen uitbreekt de zon door het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 stands my suitcase and guitar, man. and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward oh, now, I wish I was. Homeward oh, now. Home, where my thoughts escape and home, where my music's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 Dit was Simon en Carfunkel met Homeward Bound. En dit is uh, het programma Goedemorgen. Zandvoort, live vanuit Hotel Hoogland. 19 augustus. En uh, er is een hoop te doen. Allereerst de techniekmuziek van Gasper Geurensen. en Jacques Jozef Duinmeijer. Uh, fijn dat jullie er zijn. De redactie en redactie, Gerry Rutte. En de presentatie, Gerrit. Ja, goedemorgen, Pieter. En ja, en Gezellig is Pieter dat je er weer bent, ja. na de vakantie. En we hebben een leuk programma. Ja. We gaan het eventjes voordragen, met heldere toon. Tegenover ons zit al Gerrit Schotten, onze welbekende duinwachter, boswachter. Ja. Er staat Wat duinwachter, ook. maar op zijn shirt staat boswachter. Ja, ik weet het ook niet. Oh ja, hij heeft met de duinen te maken. Ja. En daar gaan we uitgebreid mee praten, natuurlijk over de bramen... Je mag ze dus niet plukken, maar dat doen we toch. En daarna gaan we praten met uh, Gerrit Schaap, wie kent Gerrit Schaap niet? En Rob Wilders over de blauwe tram, die al 60 jaar diep in Zandvoort rijdt. Ja, en, en dan, dan is uh, ja, tweede en uur. krijgen we het tweede uur. Hè? Eerst het uh, nieuws nog even. En dan krijgen we uh, ja, ook heel actueel de bereikbaarheid van zandvoort. Ja, en daar uh, komt er Een keur voor. Hey, keur, hè, van ja. Sociação, die heeft zich daarin uh, goed verdiept. De, daarna komt Jan Kool. Er komt een expositie over de Historic Grand Prix... met een echte Lotus 20. Ja, dat is wat. Als, um, die ja, komt in het Zandvoors Museum. Ja. En we eindigen met uh, Erik Weijers, en dat gaat dan over de DTM natuurlijk, hè, de, dit weekend. Ja, en over en, 14 dagen, en, he, de historische Grand Prix. Ook. En, uh, en Max Verstappen, hè, komt zondag toch nog ik even. Uh, Goed, we gaan eerst met ja. uh, Gerard Scholten praten. Gerard goedemorgen Gerard. Ja, goedemorgen. Ja, ik je... Gerard, vraag 1. Ook oh. bramen zoeken. ja. Oh, ik mag is, niet meer. Nee, hè? Dat hebben de krant uh, vol. Nou ja, Vol volgens mij is overdreven, maar wij schrokken er ook van. Uh, in, uh, wist je het niet? Nee, wij... Nou, wij, dit artikel, uh, waar dat vandaan kwam, dat wist maar ik niet. Maar is dat nieuw? Oh, je mag toch gewoon bramen plukken? Ja, bij ons, uh, bij ons mag je bramen plukken, maar... Een emmer. De, ja. ja. Er stond in de krant, een ja. ja, kopje. Ja, ja. Nou, wij als zandvoerters gaan de duinen in. Ja. Zal ze geen kaartje kopen? Dat doen we allemaal stiekem. Ja. En dan plukken we daar een emmige bramen. Ja, maar tegenwoordig, zonder kaartje, kom je er niet meer in. Hè, want uh, er zijn hele strenge boswachters allemaal daar. En ze liggen overal op de loer, loer achter elke bramenstruik. Nou, de bramenstruik, er zijn er niet zo heel veel nee, meer. Die, die damhetten vinden het net zo lekker als, je, als, als jou, Pieter. Ja, ach, ach. ach. Ja, dus, waar? Uh, plukken. Bij ons is dat nooit een probleem geweest. Ik, ben, ik heb nog nooit iemand gezien die daar met zakken vol of emmers vol wegging. Gewoon wel, uh, wel een emmertje of zo voor ja. eigen consumptie. Om te maken ja zo. precies. Of ja. die delen dat uit aan de buur of uh, ja. voor de, maar, voor de verkoop moet je het niet doen. Nee maar zover hebben wij ook nog nooit, nooit gedacht. Tenminste niet uh, die laatste twintig jaar dat ik in dienst ben. Dat je boetes dus, hebt uh, uitgedeeld. Nee helemaal. niet. Wij, wij stimuleren eigenlijk gewoon het struinen door de duinen en dan ja. een klein beetje je bramen plukken, dat hoort er gewoon bij, die, die rode vingers, hè, weet je, je ziet ja, het wel, ja. en af en toe prik je weer ergens aan, dat hoort er gewoon helemaal bij, en dan laten dat schoonmaken en, en koken en, nou ja, weet je wat, nou. ik, ik heb namelijk wat meegenomen. Nou, ja, de de mensen de meeste thuis <lacht> is, die kunnen dat niet <lacht> zien, maar ik heb wat bramensap meegenomen. En, en, Allereerst en, vertel, en, je gaat bramen plukken, ja. kookjes, je maakt ze eerst schoon, wassen, ja. kroontjes eraf. Ja. En dan, en, dan, en, dan, en dan koken. En dan fijn maken. En dan koken. En alle troepjes eruit. En dan, ja, dan, dan doe ik ze in de, in de vriezer. Want anders blijft het niet goed. En dan uh, neem je ze bijvoorbeeld mee naar Radio voor. Nou, en dan heb je een ja, fles. Oké, okay, proost. Op uh, je gezondheid. Ja. Het, ze zijn een beetje gezoet. Hè, want anders trekken we allemaal van die zure gezichten. Dat willen we ook niet. Maar ik ben heel benieuwd. Naar de mensen zouden dat thuis de, de reuk is goed. De kleur is echt donkerrood. Nou, bramen zijn... Ja, lekker. He? Ja. Heerlijk. Ja, dit, smaakt stekend. Ja. Uitstekend. ja. Dat en we hebben het ook te danken aan onze buren. Want ik moet eerlijk ja. toegeven. Bij ons staan er wel een paar. Maar bij het Nationaal Park zuid kennemerland Staan er veel meer. Rond het circuit bijvoorbeeld. He, ja. Daar. Ja. Als je daar, bij de, de, daar naar binnen loopt. In uh, Zandvoort Noord. Ja, daar staan echt hele mooie struiken. Daar heb je zo een met je vol. Uh, voor eigen consumptie. Hey, maar nou wat anders. Er is in de afgelopen jaren gezegd. Ja, bramenplukken moet je niet meer doen. Want de vossen die pissen erover. Ja. Uh, en heb je nog de teken. En... Ja, nou dat is zo natuurlijk. Je moet de, de teken die zitten op de grond. Die zitten niet op struiken. Dus die komen via het gras kunnen die op je schoenen en je broek vallen. Uh, en als je korte broek hebt, ja, dan heb je nog meer kans. dus maar dat heeft eigenlijk niks met die bramen te maken, met brama plukken te maken. Met teken moet je altijd voorzichtig zijn. De ja. laatste jaren is er steeds meer over geschreven, en uh, lijkt het dus ze wel steeds meer daarom voor te komen. Maar daar moet je gewoon preventief. He, met de de Bijvoorbeeld uh, spuiten dat ze er niet op komen, of na de tijd de controles controle. uh, bij jezelf of uh als je met uh, z'n tweeën bent bij elkaar, dat is een belangrijk tegen teken. En voor die vossen dat ze erop pissen. ja, je gaat nooit geen lage bramen plukken en gelijk eten. Dat doe je nooit. Kijk, ja. als ik bramen eet, dan is het vaak, uh, kijk, ik dan heb het geregend bijvoorbeeld. Nou, dan zijn ze allemaal schoongespoeld. En dan nog vanaf een meter hoog of zo pluk ik ze pas. En dan, uh, ja, dan is er niets aan de hand. Maar de mooiste bramen zitten laag aan de grond. Ja, ja, ja. ja dat zitten wel de dikste. Ja. Want het heeft niets te maken met de zon die erop schijnt. Nee. Het is, het is, soms zit er eentje achter het blad en die zijn echt zo lekker dik en al... Uh, zoet van, uh, van smaak. Dus, uh, maar die neem ik dan mee. En die moet je gewoon goed wassen thuis. En, ja. en, en worden nou zo... ben jij de deskundige? Wat zijn de mooie plekjes in de Amsterdamse Ja. Nou ja, de... vertellen, <laughs> nou, die zijn er niet zoveel meer. <laughs> nee, maar maar, maar langs het Westerknaal, als je breder Brederode Pad opkwam. Ja. Via het Brederode Pad naar uh, Kon je naar links binnen, en rechts meteen ja, de heuvel op. En daar had je heel veel bramen staan. Maar waar hebben ze nu? jij bent deskundig. Ja, maar je, je hebt ze... Ja, ik moet eerlijk zeggen, er zijn er nog maar heel weinig. Nou, tussen de struiken, waar de herten niet bij kunnen. Of tussen de meidoornstruiken, weet je wel. Als er nog veel struweel is met doren's waar de herten niet bij kunnen. Daar staan ze nog tussen. Maar zo gauw de herten erbij kunnen, dan vreten ze ze op. Weet je wel. Die vinden die, die bloemetjes al heel lekker. Dus ze komen nog ineens uh, tot, tot, tot, uh, to, tot... Ja, tot, uh, tot, tot vrucht. Best zeg maar, tot vrucht. Ja, ja. En, uh, uh, en als ze wel tot terugkomen. Die blaadjes vinden ze lekker en ik denk dat ze die bessen ook lekker vinden. Dus uh, dus een echt dat je zegt, dit is de spot standvoerter, Daar moet je naartoe. nee, nee over vier jaar. Ik hoop dat ik hier nog kom. Ja. <laughs> dat is ver weg. Maar dan weet ik weer. He, want dan zijn er veel minder herten. Nou, dan gaan die bramen. Want je merkt dat het heel snel herstelt. Hoor. Want nu met deze zomer. He, dan, uh, het is, het is zonregen, zonregen. Het is prachtig Goed. mooie groene duin. He, voor, de, voor de duinen. Ja, voor het strand is het wat minder misschien. Maar voor de duinen is het echt heel gunstig. Het gras staat ook hoog. Ja wel geen bloemetjes. Want die zijn allemaal in het voorjaar opgevreten. En geen bramen. Maar. Het, het, de natuur herstelt zich heel snel. Dus ik denk echt over uh, drie, vier jaar, dat je veel meer bramen weer hebt en dat de hele groepen bramenzoekers van vroeger uit Zandvoort de duinen in kunnen trekken via de Zandvoortselaan of Brederode Pad, Tilanus en dan, uh, nou, dan vind je er genoeg. Nou, wel een kaartje kopen. Ja, wel een kaartje kopen. <lacht> 1,50 of, of, of 5 euro geloof ik, 5,50 euro voor het hele jaar. Dus nou, ja, dat, dat is valt mee. Ja, dat is valt mee. En anders ja. dan moet je de Noord-in. <laughs> ja, ja, daar zijn ze, daar staan ze volop. Daar is het veel makkelijker op het moment. Ja, daar heb je weinig herten ook. Ja, veel minder, hè. Ja. En die, die herten die je hebt, die lijken nog wel uh, Noord-in te lopen, hoorde ik de laatste tijd. ja, ja. Wordt het al minder hertenstand? Of mogen ze niet schieten op dit moment? Nee, nee dat is pas 1 november. beginnen we okay. weer zeg maar, uh, met het met, uh, ja, beheren van damherten. Ja. Dus het is nu eigenlijk alleen toegenomen. Hè, want we hebben toch zo'n uh, zo, zo 750 tot 1000 kalfjes erbij gekregen. Wat voor zelf een prachtig gezicht is. Uh, ja. Om die rond te zien springen. en uh, ja, Ze heten ook Capriola Capriola. En ze maken ook hele ja. gekke capriolen. Dat is leuk. Moet je wel eens... Dat zou ik die mensen aanraden. Ik zou ze sowieso aanraden he, van het weekend. Die niet naar het circuit gaan. Of die niet he, naar, naar het strand. Hoef je, geloof ik, nog niet te gaan dit weekend. Een lekkere wandeling te maken. Het is echt nog mooi groen. En de eerste herfsttinten beginnen al te komen. Maar die kleine die zijn er al. En die springen echt ja, met vier poten soms omhoog. En die uh, maken hele gekke capriolen. Dus echt moet je daar maar eens op letten. En naar, extra naar kijken. Dat was Bambi, hè? Bambi deed dat ja, ook. He? Ja, de, ja, precies. He, die <lacht> deed het ook. Maar ze komen nog niet naar je toe van... hé, hey, daar is eten. Nee, nee die, die, die kalfjes die zijn echt nog... het zijn vluchtdieren. En die hebben dat gelukkig nog in zich. Dus die, als moeders nog blijven staan te grazen... zoals vanmorgen heb ik mijn eerste rondje weer gereden. Ik mocht om zes uur beginnen. En dan is het heerlijk. Want je ziet, je ziet de dag ontluiken. Weet je, je ziet, en, en dan langs hand, die hand... herten liggen nog. Hè, en die staan dan op. Die schrikken opeens van die groene auto... van die boswachter die langskomt. En dan uh, ja, beginnen ze zich uit te rekken. En dan de reiger die vliegt op en schreeuwend. Want die is kwaad omdat ik hem verstoor vanaf een poeltje dat hij lekker stond te vissen. En dan zo langzaam zie je die duinen ontwaken. En dan komen de eerste wandelaars, de trimmers van, met grote groepen... Gaan ze de duin in. Dus echt, het duin ontwaakt. Dus Godzijdank nog geen fietsers. Nee, geen fietsers. Die komen er, die komen er bij ons ook niet in. Daar houden we echt streng de hand in. En uh, nou, Het valt eigenlijk wel mee. Met die wildroosters die we nu hebben. De fietsers komen er ook niet zo heel makkelijk over. Honden sowieso niet meer. Dus honden, gelukkig, is enorm uh, verminderd. En natuurlijk uh, heb je in deze dagen nog wel vakantiegangers. Of uh, die, die ergens ver vandaan komen. Die In de we Duinen mogen ze lekker fietsen op die fietspaden. Alleen, dan mag je weer niet struinen. Dus die zijn het niet gewend. Die fietsen soms zo bij Tilanuspad naar binnen of bij, bij Pannenland. En uh, ja, die moeten we dan even waarschuwen en terugsturen. Maar verder uh, qua fietsen valt het heel erg mee. Hey, even over de Damhechten. Je zei net, uh, er zijn er uh, afgelopen jaar uh, een aantal afgeschoten. Ik heb gelezen uh, 1329 Damhechten. Nou, je zit weinig goed. We doen er nog even even kijken. 111 bij. Het waren het 1440. Oké, okay, 1440. Ja, zijn. Ja, als we veel. toch ja. precies willen zijn. Ja. 1440, ja. ja. En hoeveel zijn er bijgekomen? Nou, we schatten, we schatten er bijgekomen... Ja, dat, dat, weten we, dat weten we pas in april weer. Hè. Dan gaan we weer tellen. Per 1 april is de telling. En dan, um, we schatten tussen de 750 en de 1000. Want het is afhankelijk van hoeveel hinders je hebt. Ja. En hoeveel hinders er vruchtbaar zijn. De jonge hinders, die, die, die kalveren van vorig jaar, die zijn nog niet vruchtbaar. Die oude hinders zijn ook nog niet meer vruchtbaar. Maar voor de rest, alles wat ertussen zit, wordt 99 uh, van die hinders besprongen. En, en, en ja, bevrucht, zeg maar. Dus we schatten tussen de 700 en uh, 750 en de 1000. Maar dan moeten we zelf weer de kalfjes die overleden zijn aan ziektes of te zwak, uh, die moeten er vanaf. Uh, er moeten ook vanaf uh, uh, van de winter zijn er zelf ook een aantal herten gestorven door de, uh, ja, honger. Door de honger, zeg maar. Yep. En in de loop van het jaar sterven er ook aan keelwormen, longwormen. Dus er gaat altijd sowieso 5 tot 10 procent van de hetten die overlijdt uit zichzelf. Ouderdom begint nu ook mee te spelen. He? Want ja. we hebben nu een aantal jaren, toch 20, 30 jaar hebben we al herten lopen. Dus de oudsten die gaan dood aan, aan ouderdom. Dus ja, we, we, het vermindert wel. Ja, dus. het vermindert. We hadden er op een gegeven moment op zijn top vijfduizend geteld. Ja. Mm -hmm. En, uh, en dat tellen we de kalver bij. En nu zitten we dus ongeveer op 4000. En, en we moeten naar 800. En we moeten naar achthonderd. Zo weinig. Ja. Dan ben je nog ja. eventjes bezig. Oeh. Nou, drie tot vier jaar, denken we. Weet je, dan, uh, en dan afhankelijk van de winter natuurlijk. Hè. Als het koude winter wordt... Ja, dan is er echt helemaal niets meer uh, uh, te grazen. En dan gaat de, uh, het onderhoudse vet loopt ook heel hard terug. Ja, als dat vet weg is, dan gaan ze hun spieren aanspreken. Dan worden ze zwak, uh, uh, zwalkend op hun poten. En dan blijven ze een gegeven moment liggen, en dan is het uh, gebeurd. Weet je wel? Dus dat, uh, ja, het is eigenlijk aan één kant niet te hopen. Voor het zelf, want het is een akelige dood. Maar ja, dat is afhankelijk van de winter. Maar in november mag het weer. Ja. In november gaan uh, de mannen weer uh, de mannen van beheer met uh, drie of met vier uh, boswachters gaan uh, op stap. Met een buddy erbij. Hè, die houdt altijd een hele heleboel goed in de gaten. Of er geen publiek in de buurt loopt. Of, uh, of de hele situatie veilig is. Dus de uh, veiligheidsmaatregelen uh, zijn enorm natuurlijk. Want uh, het, het, het moet goed gebeuren. Kwalitatief goed gebeuren. En veilig gebeuren. Dat is... en, en wat ik las. Op het moment dat ze een, een hert geschoten hebben. Dan wordt die ter plaatse eerst ontleed, on, on, uh, ontleedt eh althans ontwijd ja, ontwijd. Ja, maar dat hebben we in het begin Oost, even raad. gedaan. Maar nu niet meer, hoor. Dat uh, vinden dat we. Het lijkt me zo'n bloederige massa dat dan ligt. I, I, Blijft ja, liggen. Ja. Nee, hij wordt wel ter plekke ontwijd. Maar het wijtsel nemen we mee. Oh. Het wijtsel nemen we mee. Kijk, in het begin lieten we dat liggen. Wat is wijtsel? Wat is weidsel? De, de longen, de maag, oh, nee. hart. Okay. Want zo gauw een dier geschoten is, gaat die anders. Uh, uh, uh, dan gaat dat werken allemaal. Mm. Dan wordt, kan het vlees zelf geïnfecteerd worden anders. Dus nee. dat moeten er zo snel mogelijk uitleggen gehaald worden. En dat doen de boswachters zelf. Daar zijn ze heel vakkundig in. En nu ja, maar ik begreep dat het altijd de plaats ja. laten liggen. En nee, nu niet meer. Wat nou, rotzooitje, ja. dat Nee, Dat nee. hebben we alleen maar tot uh, vorig jaar december gedaan. Maar toen uh, ja, vonden we ook dat het ook genoeg was. Kijk, we lieten het liggen voor de eksters, voor de vossen, ja. voor de kraaien. Maar uh, we vonden het voor het publiek toch niet goed. Nee. Kijk, het nee. is voor ons ook nieuw. Nee. Vanzelf, dat stukken grote aantallen. Het is sowieso nieuw in heel Nederland dat dit gebeurt. He. Dus uh, omdat we zo heb, lang hebben moeten wachten dat we toestemming kregen. Dus we nemen het nu gewoon mee en dat gaat allemaal naar de destructie. Ja. Net zoals uh, uh, onderdelen die niet mee kunnen naar de, uh, na, na, de, de vlees. Ja. inderdaad. Ja. Ja. En, en an, een andere vraag. Er stond ook uh, foto's op Facebook. De damhechten met bebloede geweiën. Ja, dat heb ik gelezen, inderdaad. Nou, dat is het is... zo'n bloederige toestand? Uh, als nou, ja, iemand die dat gezien heeft, dat vond ik toch wel. Uh, dat is een, dat was een, uh, die was een van de eerste die dat gezien heeft. Een, een collega van me, een boswachter, die zei: Hé, hey, ze beginnen al te vegen, de damhetten." Wat beteekent... is dat? Vechten? vechten. Ja, nee, nee. nee. Vegen is: Ze hebben er een mooie wei, Die zei, is nu opgezet, maar die zit nog steeds. Even, op... even tussendoor. Hoe snel groeit zo'n gewei? Want een, een, een maand geleden was het een knopje van 5 centimeter, 10 centimeter, ja, en nu is het. Gigantisch. Ja, geweihen. zeker. Ja, snel groeit dat per dag? Nou, vanaf half april beginnen ze de geweien af te werpen. Ja. Nou, nu zitten we half augustus. April, mei, juni, juli. Vier maanden later staat dat nieuwe gewei weer prachtig mooi erop. Hoe ja. snel groeit dus dat? per over vier dag. maanden. Nou, dat is, dat is ja, bijna centimeter per dag. Vooral die hele ja. grote volwassen herten, die hebben een gewei van meer dan een meter. Ja. En dan die schoffel erop. Weet je wel, dus dat, die groeien enorm hard. En daarom worden ze dan op, in die periode ook nog niet. Dik, want die hebben, ze hebben alle energie nodig. Die stoppen ze in dat gewij. Ja. Want in dat gewij en om dat gewei zit een bast. Noemen we dat een bastgewei, Een fluweel. Fluweel, laagje, huidje. En daaronder lopen de bloedvaten en de zenuwen. En die voedt dat gewij. Maar op een gegeven moment is hij uitgegroeid. Is hij klaar. Dan begint dat te jeuken bij de, uh, bij de herten. Dus wat doen die herten? Die gaan tegen bomen schuren. Die gaan over het gras schuren. Want die willen dat die bast kwijt. Die willen gewoon, en dan krijg je eronder het gewone gewei En dat is dat bloederige wow. stukje. En dan hangen de flappen van die bast hangen er nog aan. Het is echt een natuurlijk verschijnsel gewoon. En uh, heel, ja, eigenlijk heel bijzonder om te zien. Want de eerste paar dagen is dat gewei als het bloed er weer af is, heel mooi wit. Maar door de sappen van het en de bomen, is hij weer heel snel een beetje die bruinige ja. de schutkleur. Want anders zou hij wel heel erg opvallen in de natuur. Ja. Dus je ziet het aan de bomen, dat ze druk bezig zijn al. Aan de bomen hangen soms die flappen, dat klopt. Ja. ja, dat je denkt, wat is dit nou? Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Wat is dit nou? Dus nu, nu nog niet hoor, maar ik denk, zo eind van de maand, zo. dus eind augustus tot en met uh, uh, half september, beginnen de meeste damherten te vegen. En nu, je hebt altijd een paar vroege herten, de kalfjes Sommige kalfjes worden ook wat vroeg geboren. En, uh, maar dat is met hetten met vegen ook zo. Dus de eerste herten, die hebben al geveegd. En dat zijn meestal de oudste, uh, meest ervaren herten. Die wat geleerd, hè? Die, ja, Leek maar die altijd, meest ervaren hetten die willen weer, weer klaarstaan, zijn voor de brons. Dus ja, die, ja, die voor, brons ja, die is in wel oktober, hè? Ja, die begint, ja. In oktober, dan ja. is het van, we mogen weer. Ja, precies. <laughs> ja. Interessant hoor, interessant. We gaan even, verder vragen. We gaan even een muziekje. Oké, okay, muziekje. Even tussendoor. Ja, hebben we dat? Je maar hebben we hebben nog ook zoveel in, ja. te vragen ja. aan uh, Gera Scholten... onze boswachter, duinwachter. Uh, vertel eventjes over de doornappel. Ja, de doornappel. Er wordt zoveel over gevraagd de laatste tijd. Het is, het is eigenlijk... De werkzaamheden beginnen namelijk weer. Hè. Zo moet ik beginnen. Het, ja, begin. het broedseizoen is voorbij. Dus we mogen, weer, we mogen weer... Aan de andere kant is het ook wel zonde. Want het was lekker rustig. Zonder die vrachtwagens, zonder die trekkers in de duin. Er waren wel wat trekkers. Maar dat waren voor de noodzakelijke werkzaamheden van de afdeling beheer. Als er bomen omgevallen waren over een pad... Of de knalen en de sloten moeten zelf schoon blijven van flappen. Hè? Dat zijn waterplanten die omhoog komen door de warmte. Nou, Die moeten er natuurlijk uit. Want het water moet altijd blijven stromen. We zijn uiteindelijk de Amsterdamse waterleidingduinen. En water is ons product. Hè? Dat is onze economie. Daar moeten we het van hebben. Maar de rest, op de natuur eromheen. ja, Daar uh, ga ik dan uh, vooral, uh, ben, hou ik me mee bezig. En uh, nu ja, wordt dat een beetje weer verstoord. En daarom doen we dat ook niet in het broedseizoen. Door al die werkzaamheden. Uh, het gaat weer van start. 1 augustus zijn we weer van start gegaan. Uh, langzaam opgestart. En uh, aankomende week beginnen ze weer bijvoorbeeld... met allemaal uh, kabels te graven in de duinen. Want er zitten iedereen die er wel eens in de duinen loopt... ziet allemaal putten en uh, pijlpotjes... Om de grondwaterstand te meten. Maar ook om de diepgrondwater. Wat onder de duin zit. Want onder de duin, tot 200 meter diep, zit een hele zoetwaterbel. He. Dat is onze reservebel ook. En die zoetwaterbel, die drukt weer het zilte water. Wat van, van de zee anders onder het, de zeereep uh, door naar boven wil, die wordt weggedrukt... gelukkig door onze zoetwaterbel. Anders zou alle, de hele flora zou, ja. zou doodgaan. Dus alle plantjes en de bomen zouden doodgaan. Dus die zoetwaterbel is gelijk onze reservevoorraad. Als zou er wat gebeuren in de duin... dan kunnen we die zoetwaterbel aanboren... via al die diepgrondwaterputten... al die putten die langs die wegen lopen... Uh, kunnen we... Hoe diep zit dat? Tot 200 meter Zo. zit het zoete water. En dat kunnen we dus... door die Er zitten allemaal pompen in die putten... Put, en die kunnen dat water omhoog pompen in, uh, ja, in noodsituaties. Als zou er bijvoorbeeld wat geks gebeuren, een vliegtuig neerstort, ik noem maar wat. Ja, dan kan je dat oppervlaktewater niet meer gebruiken. Maar wel kunnen we evengoed Amsterdam nog voor drie maanden van water voorzien. Uh, door, dit, door dat diepgrondwater. En, uh, maar die kabels die die putten aan elkaar verbonden. die waren nu na, na, na 50 jaar. ja, die waren af. Die, die begonnen een beetje te lekken. Nou, dat is een beetje slordig. als <lacht> we zelf elektriciteit, dat is ook gevaarlijk. Dus maar die wat betekent nou... dat voor de wandelaars? Ja, de We wandelaars die hebben de overlast om. Ja. Nou, overal die zien allemaal gleuven langs de wandelpaden. Vooral langs de beklinkerde paden. En, uh, uh, maar het bijzondere is, op die paden komen allemaal, omdat er in de grond gewerkt wordt en gevoeld wordt, komen allemaal pioniersplanten. En een van die pioniersplanten is de Duindoren. Nee, wat zeg ik? De Doornappel. De Duindoren, dat, dat is ook wel een pioniersplant, maar dan moet de kalk in de grond zitten. Maar de dorenappel. Dat is, nou het zegt het al, het is een appel met dorens. Daarin zitten zwarte pitjes. Die zijn een beetje giftig en hallucinerend. Ik zou het niet proberen. Want uh, er zijn er al meerdere niet helemaal goed van afgekomen. Niet bij ons hoor, maar uh, in, in de landen. Dus die zijn echt giftig, die doornappels. Maar het is een prachtige struik. Ik neem aan dat de beesten het niet eten. Nee, precies. Het is nou, net... Als de beesten niet eten, moeten wij het ook wij, niet doen. Nee, nee, nee, dat is heel goed Pieter. Zo, zo werkt het ook. Ja. Daar moet je van, uh, van leren. De wilde dieren. Kijk, paarden of koeien zouden misschien nog van eten. Maar, dus dan moeten we zorgen dat het weggekapt is. Maar de, gewoon de wilde dieren weten gewoon dat de, wat giftig is. Hè. De gele planten in de natuur zijn vaak giftig. Hè. De Sint-Jacobs-Kruiskruid. Of je ziet ook de, de paardenbloemen, de bloemen de zelf. Kleuren, ja. Ja, ja. Dus alles wat met kleuren te maken heeft, daar, daar blijf, met gele kleuren daar blijven ze vaak vanaf. Dus oh, dat, grappig, dat is ja. dan de doornappel die we nou rond uh, die, die werkzaamheden waar in het zand gevoeld is, die zien we tevoorschijn komen. En ja. ja, mensen vragen heel vaak, ja, wat, wat is dat voor plant? En wat een mooie plant. Dus ja, wij zitten nog te bedenken, wat moeten we er nou mee? Laten we gewoon zijn gang gaan. In elke plant zitten wel duizenden zaadjes. Dus ja, of... of maar hij komt altijd alleen maar in net ja, ongegraven... of gevoel, grond waarin ge, gevoeld is of gegraven is. Dus na een paar jaar gaat hij weer weg ook. Maar jij gaat toch liepen, dus ik heb de duinen in... Om zelf dit te verwijderen. Er zijn mensen voor die Ja, en zijn eens meer de ogen in de oren van het bos. Wij moeten alles een beetje in de gaten houden en mensen aanspreken of informatie geven en excursies geven dan. Maar we hoeven eigenlijk niet zoveel... Ja, klinkt gek. Wij moeten weer in het duin wachten, Duinwachter. We hoeven niet zo heel veel te werken. Maar je zet excursies. Anders werken. Anders werken, ja. Dankjewel. Excursies, want er zijn weer een aantal al elke dag is het ben je bijna bezig neem ik aan ja met met met collega's uh, wat zijn... me opvalt die als eerste de vragen 25 augustus ja Vleermuis excursie. Oh, dat is een hele mooie. Ja, dat is een hele mooie. Bij de Oranjecom start hij, hè. Op, 25, op vrijdag 25 augustus om half negen. Nou, dan oh ja, begint het al bijna te schemeren. En dan bij het bezoekerscentrum, de Oranjecom, bij de ingang uh, Oase. En hij is gratis. En die wordt gegeven door hele actieve, geïnteresseerde, fanatieke vrijwilligers van de vleermuizenwerkgroep. En... en en die hebben een bedtek bij zich. En dan zou je zeggen. Ja, wat wat ze is doen? nou weer een bedtek? Een bedtek? Ja, een bedtek. Nou, bed is vleer, hè, vleermuizen. Die signaleert dus de vleugel. Uh, het geklap van de vleugels van vleermuizen. En aan... Dat geklap van die vleermuizen kunnen ze horen wat voor soort vleermuis er aankomt. Oh. En dat is dan bijvoorbeeld de grootoorvleermuis. De watervleermuis. Maar zie je ze ook of hoor je ze alleen maar? Ja, je ziet ze ook. Boven het water zie je die watervleermuisjes allemaal. De roze vleermuis. Dat is de grootste zo'n beetje. Die, die, die, die langs kan vliegen. En, uh, maar hij hoort dat dus. En hun weten ook precies aan het geluid. Welke vleermuis er aankomt. En, en daarom is hij ook knap. zo laat. Leuk. En hij is voor, voor iedereen, hè, vanaf acht jaar. Ja. Dus hele gezinnen komen er soms op af. Ik heb gelukkig avonddienst. Dus ik vind het. Ik ga natuurlijk loop ik een stukje mee. Want je leert altijd van die, van die, van die mannen en ja. die vrouwen van die uh, werkgroep. Heel interessant. In de maar het begint om half negen bij de oranje kom. Ja. Volgens onze weg. Het is gratis. En nog gratis ook. Ja. Ja. Dus en, is, en hoe lang duurt die excursie? Nou, die kan wel uh, twee uur duren hoor. Dus ze komen echt pikken, pikken donker komen ze er pas weer uit. Zaklantaren mee. Ja, zaklantaren mee. Goede kleding mee. Weet je wel, het wordt fris hè, avonds al. Ja, ja. Zo eind augustus. Maar een verrekijker is niet nodig. Nee, nee dat, dat <lacht> gaat niet meer lukken. Nee. <lacht> wat, <We> hebben, niks. <lacht> wat hebben we nog meer? Ja, kijk, we, we hebben allerlei soorten groepen in het duin. Ik heb het al over wandelaars gehad, hardlopers. Maar er zijn ook heel veel mensen die met de rolstoel het uh, duin in komen. Denk maar aan Nieuw Unicum, maar overal van kunnen mensen gelukkig ook op de verharde paden. met een rolstoel? Er zijn wel niet echt heel veel routes. om rondjes te maken. maar je kan wel grote rondes maken. of heen en weer op die, op die verharde paden. Maar we hebben toch gedacht. we moeten ook voor de mensen in een rolstoel. wat extra's doen. Dus er is een tocht met paard in wagen voor rolstoelers. En dat is dan uh, zaterdag, hè, 2 september. start hij uh, bij de Oranjecom. En dan komt Paul van der Stap uit de Zilk die altijd. Ja altijd rondrijdt met zijn twee paarden en, en een wagen die komt dan voorrijden bij het bezoekerscentrum. En de mensen die zich opgegeven hebben. Die worden dan met een... ja, Daar heeft hij een bepaald List -list bouwwerk voor gemaakt. Inderdaad. En dan worden ze op de, op de kar gereden. En dan uh, de begeleiders die mogen ook mee. Die zitten dan op de bok vaak. Hè, voorop. Bij Paul van der Stap. En dan gaan ze met twee paarden en wagens. Een rondje door de duinen maken. Dus dat is... Uh, en er is veel animo voor. Want er kunnen maar mooi, niet zoveel. Ja, heel ja, mooi. Hè, mooi. Mooi, Mooi. ja. Maar dus je dat, moet je wel aanmelden, hè? Ja, je moet je aanmelden bij. Uh, nou, dat, dat staat. Oh, hier staat het: www.waternet.nl en dan slash awd. Dus ja, precies. Daar moeten, we, daar daar moet je moeten je ze zich aanmelden. Maar je moet er wel snel bij zijn, want het zit vol. Het zit heel snel vol, ja. Maar er zijn er steeds vaker nog. Uh, er zijn van, er meerdere, hè? Ja, zie ja. je dat? Ja. ja. Er zijn er wel drie in, uh, in september. En dan hebben we hebben het net gehad over de nachtelijke toestanden met vleermuizen. Maar je hebt ook nog een wandeling voor de vroege vogels. Ja, dat is. Het moet al... wel heel vroeg zijn. Ja, zeven uur. Zeven uur de... morgens. Ja, ja, jongen, ja, ja. Jongen. Maar dan zie je wel alles ja. wat jij net vertelt. Ja, als het mooi. duin ontwaakt. En dat, ja. je dan, uh, ja, dat is echt ja, voor. Is de... mooi, ja, dat is echt voor, voor, de, voor de goede wandelaars. Hè? Want die blijven soms wel drie, drieënhalf uur weg, hoor. En dat zijn natuurgidsen die hebben zoveel ervaring. Over elk plantje, over elke boom. Of, of, of vlindertjes zouden ze nog niet zien. Maar wel uh, allerlei soorten zoogdieren die ze tegenkomen. Weten ze wat te vertellen. Paddenstoelen trouwens ook. He, want die schieten al uit de grond door dit weer. Ja. En, uh, uh, ja. Geert, welke excursie ga jij doen? Oh, we, oh, Ik denk dat ik weer de avondwandeling met de boswachter mag doen. Dat is 13 oh ja. september. Ja. En uh, dat is, ja... Dat, dat is ook een hele spannende wandeling. Want je gaat er met licht naar binnen. En je komt er in het donkerte uit. En dan uh, zit er ook een drankje bij. Ik ben gek. Ja, ja, ik ben niet een gek leider. Op Bramensap ben ik ook gek. Oh. Maar er zit, er zit, er zit ook uh, vruchtensap. Maar ook misschien wel een wijntje bij. Zo. Dat doen we dan. Dat is, dat is ook een natuurlijke. Bra ja, bramenwijn. Ja, Bra dus die heb ik dan ergens verstopt. Halverwege. En uh, nou ja, dan vertellen we dus... Uh, laten we de mensen eigenlijk de avond... Ja, ervaren in het duin. Dus we struinen door het duin heen en uh, luisteren uh, de naar geluiden en uh, ruiken, uh, ruiken de, de natuur. En dat is een hele mooie wandeling van uh, ruim twee uur vanaf de ingang uh, oase ook vanaf het bezoekerscentrum. We komen zo'n beetje naar het einde, Gerrit. Want je hebt ons weer enthousiast gemaakt om te genieten We van de duinen. We hebben weer heel duinen. veel geleerd, hè? Um, zoals je net zei, het is genieten als je door de duinen loopt. Ja, het is on en ontspannen. En het ontspannen. Het is echt ontspannen. Ik en raad het heel veel mensen aan. Ja, precies. Een heel andere werking van de duinen. Dankjewel voor je komst, Gerrit. Graag gedaan. Dankjewel. En dankjewel voor de... de ja, ik neem nog een slokkie. Ja, En jij zo klein En helemaal alleen Weet je wie je wilde zijn Of hoe je wilde worden Het ging soms hard en het heet soms pijn Het klappen van de zweep Maar je weet hoe het is en als je me mist, bedenk dan maar. Met eh, tot het bittere eind. Maar dat einde hebben we maar even iets weggehaald. Eh, want anders is het een hele lange plaat. Aan tafel. Rob Wilters. En mijn vriend Gerrit Schaap... en dan praat ik over het museum... NZH Vervoer, museum te Haarlem. Want al 60 jaar is er geen blauwe tram meer. En we missen dat ding zo. <lacht> we missen het, want dan hadden we misschien geen files meer gehad... als die tram had nou, er gereden. Er zijn er van geweest, hè? Nou, er, in te is, er is, is ooit toe? gedacht om van die trambaan een busbaan te maken. Oh ja. Maar eh, ja, dan krijg je zoveel klagers van... Eh, die aan die trambaan wonen... Ja, die nu zeggen lekker rustig achter mijn huis... en uh, dan komt die rottram er weer op die rotbus. <laughs> dus dat, dat zal wel nooit lukken. Nee. Maar uh, 60 jaar geen blauwe tram... en nu is er een thema in het museum. Begin en einde. Vertel Rob. Nou, 31 augustus aanstaande... Toen, 60 jaar terug, te reed is de tram inderdaad voor het laatst tussen Amsterdam en Zandvoort. Ja. Wij hebben als museum gezegd, wij willen daar een uh, aandacht aan besteden. En omdat er in het verleden natuurlijk al vaker tentoonstellingen zijn geweest, hebben wij er nu voor gekozen om als thema de tentoonstelling geven Amsterdam-Zandvoort begin en einde. En wij besteden dus aandacht aan de aanleg van de tramlijn tussen Amsterdam en Amsterdam. En aandacht aan zeg maar, de laatste weken van de tramlijn tussen Amsterdam en Zandvoort. Ja. Omdat, uh, en de accenten liggen daarbij juist op de mensen, zowel de mensen die de lijn hebben aangelegd als zeg maar, de mensen die dus uh, mogelijk hebben gemaakt dat die tram 60 jaar of uh, tot 60 jaar terug heeft kunnen rijden, zowel de reizigers als het personeel. Dus daar liggen de accenten deze keer op. En wat is er meer te zien om tentoonstellingen? Want jullie hebben prachtig gerestaureerde tramstellen staan. Ja, we hebben uh, wat betreft de aanleg. Zijn er nu foto's te zien van de aanleg? Foto's die van de meeste eigenlijk nooit uh, voor het publiek uh, te zien waren. En dan zie je dus dat uh, in 1904 is die tramlijn tussen Amsterdam en Haarlem in een jaar tijd aangelegd. Daar hebben we in totaal 2200 mensen toen aan gewerkt. En dat was bijna allemaal handwerk. En als je dus dat zeg maar, vertaalt naar de huidige tijd... is het in feite onvoorstelbaar dat zo'n lijn van 19 kilometer lang... want tussen Haarlem en Zandvoort lag er al een tramlijn dat die dus aangelegd is met bijna alleen maar handmiddelen. Uh, maar, maar even je zegt Amsterdam-Haarlem. Betekent dat ook het, het oorspronkelijke vertrekpunt Amsterdam... waar al die jaren dus geweest, naar de Tempelierstraat was? Nou, in 1899 is zeg maar een tram gaan rijden tussen Haarlem en Zandvoort. Ja, maar even Amsterdam-Haarlem. En Amsterdam-Haarlem, Amsterdam, dat is pas in 1904 uh, in bedrijf maar gekomen. Maar naar de Tempelierstraat? Naar de Tempelierstraat. En toen moest je dus het eerste jaar nog overstappen. En vanaf 1905 reed er dus een tram van Amsterdam via Haarlem naar Zandvoort en terug. Via de Tempelierstraat? Via de Tempelierstraat. Nou, Gerrit Schaap, uh, die heeft ooit in die tram uh, nog uh, een aantal jaren uh, meegemaakt. Meegema ja, mee ja. nee, niet, niet gereden, nee. Nee, oh. dat mag, kom eens wat dichter bij de microfoon, Gerrit. Nou, <laughs> ja, maar uit. Ja, ja. Nee, niet gereden. Altijd op controle gezeten. Maar jij was wel de man die zei tegen Testa, de toenmalige directeur, van eigenlijk moet er een museum komen. Ja, het is in uh, zeg maar 1881, 1981 bestonden we 100 jaar. Uh, niemand deed er wat aan eigenlijk van het management. <coughs> nou, een paar collega's de koppen bij elkaar gestoken. Zijn we met een kleine tentoonstelling begonnen. En ja, die is gewoon uitgegroeid tot uh, wat het nu is. Hoeveel vrijwilligers uh, werken daar? Momenteel gelukkig uh, ongeveer 35. Maar het is uit nou, zijn er al meer. We ja? zitten al boven de 50 nu. Vijftig. En uh, oh, wat bijzonder is, je zou denken alleen aan uh, oud en mensen, maar ik denk dat zeker 70% buitenstaanders zijn die nooit met eens daar gewerkt hebben. Ja. Uh, nooit in de tram hebben gezeten. <laughs> nou, sommigen wel, maar ook uh, monteurs van uh, bijvoorbeeld de KLM en zo. En die zitten bij ons dus vrijwilliger. Ja, die, die heb je hard nodig. natuurlijk. Ja, ja, dat zijn ja, de vakmensen. Ja, ja, ja. ja. Maar nu zijn jullie van een nieuw naar een nieuw adres gegaan. Van de Leidse Vaart zijn jullie gegaan naar... Uh, de Hofmanweg, hè? Laarderpolder, ja. ja. En dan hebben ze een mooie accommodatie. Daar. Ja, ik denk dat met name de mensen die de restauraties en het onderhoud uitvoeren aan de bus en de tram, die zijn er echt op vooruit gegaan. Want het is niet alleen overdekt, maar het is in ieder geval ook qua licht en de werkomstandigheden zijn veel en veel verbeterd. Bezoekers kunnen daar makkelijker parkeren. Ook. En het is droog, allemaal binnen. En voorheen, bijvoorbeeld de mensen die aan de tram moesten restaureren, die stonden weliswaar op onder een overkapping, maar verder uh, buiten. Dus in de winter was dat bijna niet te doen. Omdat Rob, we... nu praten we steeds over de tram. Maar ik heb gezien op jullie website dat jullie ook bussen restaureren ja. en niet een paar. En dat jullie ook toertjes Je kan dat huren ja. om met zo'n antieke bus een, een, een rondritje te maken. Ja. Trouwerij of wat dan ja. ook. De grootste inkomsten van ons museum halen wij eigenlijk uit de verhuren van de bussen. Mm -hmm. En wij verhuren bussen aan andere musea organisaties uh, maar bijvoorbeeld wat we dus deze maand augustus weer hebben dat is de vaart een rederij met een oude boot van Amsterdam naar Horen of terug en als die naar Horen is gevaren dan zorgen wij voor dat de reizigers weer teruggebracht worden met een antieke bus naar Amsterdam en de volgende dag brengen wij mensen weer van Amsterdam naar Horen en die gaan dan met de boot en tijdens die busreis wordt er ook. Ook weer wat verteld over het. met name het vroegere openbaar vervoer. in dat deel van Noord-Holland. Maar jullie hebben zelfs een, een, een bus die. een cabriolet. Ja, een hele oude. Ja, een oude bus daar is dus ooit... Uh, toen hij nog in bedrijf was... hebben ze om mensen met name naar het strand uh, te vervoeren bij mooi weer. En dan willen mensen ja. niet zo graag binnen zitten. Toen hebben ze dus het achterste deel van de bus het dak eraf gehaald. En die gebruiken wij dus. En die kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor uh, allerlei uh, dingen. En waar die onder andere ook voor wordt gebruikt... dat is de intochten van... Van Sinterklaas in verschillende nee. plaatsen. Ja, niet in Zandvoort. In Zandvoort. Nee, nee, in Zandvoort, nee, Zandvoort nee. heeft die bus ook gereden. Jawel, maar in Zandvoort Bo is Sinterklaas op een park. Nee, <lacht> Amerika. Ja, want hier kan, uh, Amerika. hier kan Sinterklaas niet met de boot uh, nee, nee, aankomen. Nee, nee dat, kan niet. Nou, dat kan niet. Maar het is natuurlijk ideaal voor als jij een, een, een trouwe uh, dag hebt... laat je lekker met de bus Leuk, naar het gemeentehuis brengen... en weer terug naar je receptie. Ja, dat kan allemaal. En, en die, die trams, rijden die eigenlijk nog? Kunnen nee, die nee, nog rijden? Nee, de, de, de trams... Uh, oh. Er zijn dus zeg maar twee trams. Die zijn van oorsprong wat ze noemden een motorrijtuig. Maar... Uh, de e eerste tram die al een aantal jaren alweer geleden gerestaureerd is, dat he die heeft dus, althans zijn voor, voorvader als je het zo mag noemen, die was een van de eerste trams die tussen Haarlem en Zandvoort hebben gereden. En de constructie is van dermate kwetsbaar dat uh, zeg maar uh, de stroomafnemer die die op het dak uh, staat, maar die kan verder uh, niet functioneren. Uh, maar voor de Zandvoorters gaat naar het museum toe, ja, en ja. Dan, dan zie je nog steeds dezelfde reclameborden op die tram. Cinzano, Roxy, ja, en, ja. Uh -huh. noem het maar op, de oudjes, die zullen zich dat herinneren. Ja, lekker. Ga lekker zitten in zo'n ja. zo tram, en je ziet het, uh, het asbakje naast je, want je mocht er ook in de tram. Ja. En je ziet ook wel eens vaak, euh, vaak, maar in ieder geval toch wel regelmatig, wat bejaarden bij elkaar zitten, en dan blijkt dat ze verkeerde gekregen hebben in de tram, en dan zitten ze oh. nu nog gewoon even na te genieten. Heerlijk, hè? He? Ja. Ja, je doet de, de oude zonvoeters enorm plezier mee om gewoon naar Haarlem te gaan, de Waardepolder. Het is makkelijk te vinden uh, en gaan er naar binnen toe. Wanneer zijn jullie open? Wij zijn open op vrijdag en zaterdag van 11 uur s ochtends tot 4 uur in de middag. Ja. En als er groepen zijn uh, die uh, op een ander tijdstip uh, willen komen, kunnen daar afspraken over gemaakt worden. Dan moeten ze gewoon even naar jullie website en daar ja. staat alles. Alles op, telefoonnummer, ja. namen en dergelijke. Uh, toegang. Toegang is uh, 5 euro voor een volwassene en voor de jongeren is dat 2,50 euro vijftig hm. en uh, groepen afhankelijk. onder de vijf jaar is het gratis, las ik. Uh, ja. <laughs> ja. Dus uh, de jonkie, de allerjongste, uh, die hoeven even niks te betalen. <laughs> okay. En jullie hebben een enorme bibliotheek en uh, een, een, een winkel met allerlei dingen die te maken hebben met de tram en de bussen. Uh, leuke verjaardagscadeautjes zijn dat. Ja, in de, we hebben nu in de nieuwe accommodatie ook een winkel... en we hebben de laatste tijd hebben we dus ook heel veel spullen gekregen... van uh, oud-werknemers of van uh, mensen die, uh, waarvan vader of moeder ooit bij de Enstra heeft uh, gewerkt... of bij een van de bedrijven die ja. in, bij de Enstra is gekomen. En uh, ja, als we op een gegeven moment heel veel spullen dubbel, dubbel, dubbel hebben... Dan zeggen we ja dat uh, we hebben ook niet daar zoveel ruimte voor. Dus dan worden er ook weer spullen verkocht. Dus er zitten ook heel an antieke spullen bij, ja. Leuk. Hoe gaat de samenwerking tussen jullie vrijwilligers? Want ik neem aan dat het meer eerst gezellig koffie drinken is, dan praatjes over het verleden, uh, op- en aanmerkingen maken, of wordt er ook dan nog gewerkt? Nou, we hebben dus zeg maar twee werkdagen in de week. Maandag en donderdag. En dan is het inderdaad, we dus om negen uur, dan druppelt uh, langzamerhand een aantal mensen binnen. Dan is het even koffie drinken, maar uh, tegen half tien is het echt wel uh, aan, de aan de slag. Aan de slag. En dan wordt er nog wel, nog wel een keer koffie gedronken en er wordt ook wel gezamenlijk geluncht. Maar er wordt wel degelijk... Het uh, lijkt me zo gezellig. Het zijn allemaal fanaten die... die... Nou, dat valt wel mee. Oh. Het, uh, ik bedoel, dat is vind ik het voordeel van dit museum. Uh, het zijn wel mensen die allemaal wel iets afweten van dat vervoer de een meer dan de ander maar uh, nee uh, de mensen zijn er echt op uit om uh, nou, te restaureren of onderhoud te plegen en uh, gelukkig uh, gaat dat uh, de goede kant op we zijn nu bijvoorbeeld een bus aan het restaureren en hopen we eind van dit jaar ermee klaar te zijn, dat is dan een DAF-bus maar die, dat is wel een bus die is gebouwd rond 1970 en How <laughs> die behoort tot de eerste serie van bussen van geheel Nederlandse makelij. Hmm. Dus niet alleen het onderstel en de motor, maar ook de opbouw. Dat was, was de oude DAF, was dat, in, in, in Brabant? Ja. ja. En uh, <coughs> daar uh, dus, die is, is men dus nu uh, helemaal aan het uh, ja, zeg maar, die zit nu in de afbouwfase. En een andere uh, bus, en daar weet Gerrit ook wel van, het was een ecobus en daar zijn in de tijd dat hij toen bij de NZH kwam, uh, vooral Amerikaanse toeristen mee vervoerd. En die had dus Ik heb een, hem op de foto gezien. Een, die had dus oh, ja. vorig jaar een motorstoring. En uiteindelijk zijn we dus met behulp van Defensie in Oorschot... Uh, hebben we dus de oorzaak uh, kunnen opsporen. Nou, die motor is inmiddels weer ingebouwd. Alleen... Tot nu toe uh, lukt het dus niet om de bus weer echt uh, rijdend te krijgen. Vanwege alle veiligheden uh, die er in die motor ja, zitten. Ja, ja, ja, ja. Ja. Dus uh, de techneuten die zijn daar uh, nu druk mee bezig om hem uh, echt weer rijdbaar uh, te maken. Leuk hoor. Het is, ja. Mensen gaan naar de website... van de NZH. Museum, want daar zie je... allemaal foto's staan. Stapels foto's, ja. mooi bijgewerkt. Alles erop en eraan, Adressen, mensen. Je ziet ze bezig met de restauratie. Het is, alleen al de website... is het is de nieuwsgierigheid... waard om er naartoe te gaan. Kunnen, uh, men, kunnen mensen eigenlijk... nog foto's insturen? Of... of uh, uh, Mensen kunnen altijd, altijd uh, zeg maar foto's die ze hebben insturen of voorwerpen afgeven. Oh, dus ja. dat blijft doorgaan. Ja. En voor de komende tentoonstelling, dat wil ik wel even zeggen. Hebben ja. We. Ja, dus Wanneer is die open? Wanneer gaat die open? Officieel? Vrijdag 1 september gaat 1 september. Op. Okay. En die duurt tot? Mediomaart volgend jaar. Kijk. Dus uh, men heeft een half jaar de tijd om uh, te kijken. Maar we hebben uh, ook uh, de medewerking gekregen van een aantal mensen hier vanuit Zandvoort. Uh, ik wil maar even noemen uh, de mensen van de Klink. Mm -hmm. Want we hebben uh, toestemming gekregen om een aantal uh, dingen over te nemen uit de uitgaven van 10 jaar terug. Toen die tram dus 50 jaar uh, opgehouden was te bestaan. En uh, van de bomschuitclub uh, hier in Zandvoort krijgen wij dus ook een maquette van het uh, tramstation Zandvoort. Dus Gerrit uh, zorgt ervoor dat de komende maandag de, de maquette naar ons museum uh, wordt gebracht. Voordeel nou, ja, Mooi, Voor van Gerrit. Gerrit kent Zandvoort en Zandvoort <laughs> kent Gerrit. Ja, dat dus uh, als Gerrit ergens komt, dan werk je meteen mee. Ja. Valt wel mee. <laughs> <laughs> um, ik heb nog één probleem vraag we praten maar steeds over de NZH. En ik blijf NZH noemen. Ik heb problemen met steeds met dat Connection te noemen. Voor mij is het NZH. Ja, de NZH, dat uh, is een bedrijf die is in 1881 uh, opgericht uh, voor een tram die tussen Haarlem en Leiden is uh, toen gaan rijden. En op een gegeven moment uh, is de NZH gaan groeien. En die hield zich vooral bezig met het uh, exporteren van trams. En in de jaren 30 van de vorige eeuw. toen uh, overal de autobussen er al kwamen. toen is ook de NZH met uh, autobussen gaan rijden. NZH, die was toen al onderdeel van de toenmalige spoorwegmaatschappij HSM of HISM zelfs. Die is weer opgegaan in de spoorwegen. En de spoorwegen die kregen dus uh, al voor de Tweede Wereldoorlog op. ...opdracht van de regering... ...om allerlei busbedrijven... ...in Nederland... Uh, ...over te nemen. Dus er zijn... Uh, ...na de Tweede Wereldoorlog... ...zijn er dus allerlei busbedrijven... ...in Noord- en Zuid-Holland... ...onder de vlag van de NZH... ...gekomen. En de NZH is... ...later... Eind, ...eind vorige eeuw weer opgegaan in Connection. Ja. Ja. Ik vind het enorm interessant. Ik zou uren met jullie willen praten... ...maar het beter is gewoon om naar Arnhem te gaan, naar de polder en bezoek het museum en en bemoeien met iedereen en stel vragen daar, want iedereen is bereid om er alles te vertellen over de bussen en de trimmen. Uh, dus aarzel niet, ga er naartoe. Bedankt voor jullie komst.